Ja, Wim van der Drie hier op het musical gala van Judas Theaterproducties. Judas Theaterproducties uh, heeft met jou ook in zee geweest. Ja, ik heb hier twee producties voor gespeeld. Je Nereer de waarheid en je Anne. Dus vandaar dat we uh, elkaar kennen. Afsluiten deden jullie met Heb mij lief. Eigenlijk komt het daarop neer. Hè? Dat is een boodschap. Ja, inderdaad. Het is een gezelschap dat een beetje gekoesterd moet worden. Hè? Het is uh, niet zo voor de hand liggend om het soort theater wat zij brengen, om dat uh, levensvatbaar te houden. Uh, en dan, ja, er dan zijn, waren er dan geen subsidies voor één productie en de andere niet. Dat maakte het natuurlijk allemaal zeer moeilijk. Terwijl er altijd wel een publieke belangstelling is. Alleen het zijn geen producties die je voor 47.000 mensen kunt spelen. Dat is nu eenmaal zo. Moeilijke sector hè, om in te werken op dit moment. Uh, in, ja, in Vlaanderen is het is, ja, niet makkelijk. Het aanbod is niet zo heel erg groot. Absoluut. Oké okay, Wim van der je dankjewel voor dit interview. Heel veel succes uh, met wat het de toekomst brengt. Hartelijk dank. Dankjewel hoor.